Op de resterende 13 van de wegen moeten eerst nog maatregelen worden genomen. De deadline voor internationale investeerders om Griekse schulden kwijt te schelden is verstreken. Ze hadden tot 9 uur vanavond de tijd om akkoord te gaan met de omzetting van Griekse staatsobligaties in goedkopere leningen. De Griekse regering is optimistisch en zei vanmiddag dat meer dan 75 van de banken en investeerders vrijwillig meedoen. Waarschijnlijk wordt morgenochtend officieel bekend hoeveel banken en investeerders akkoord zijn gegaan. De deal gaat alleen door als genoeg banken zich vrijwillig melden. Zo niet, dan weigert Europa de nieuwe lening te geven van 130 miljard euro en gaat Griekenland nog deze maand failliet. Banken en verzekeraars die een financieel product verkopen moeten de kosten voor advies voortaan apart in rekening brengen.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 Maar het Nigeriaanse leger, dat ook bij de actie betrokken was... zegt dat de twee zijn gedood tijdens een vuurgevecht. Een aantal ontvoerders is gearresteerd. De Brit en de Italiaan werden in mei vorig jaar... in het noorden van Nigeria ontvoerd. In Berlijn heeft Christian Wolff afscheid genomen als bondspresident. Bij het presidentieel paleis werd hij met militair eerbetoon uitgezwaaid. Zo'n 250 betogers trakteerden Wolff op een fluitconcert. Ook maakten ze lawaai met fufuzela's. De ceremonie was omstreden omdat Wolf moest aftreden vanwege een corruptieschandaal. En omdat hij de rest van zijn leven twee ton per jaar eresoldij krijgt. Verschillende prominenten weigerden naar de ceremonie te komen, onder wie de vier nog levende voorgangers van Wolf. Op 18 maart kiest een speciaal kiescollege een nieuwe bondspresident. Dat wordt vrijwel zeker de partijloze Joachim Gauk. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum, het kleinste ziekenhuis van Nederland, lijkt gered. De zorggroep Passana, waar de Sionsberg onder valt... wil fuseren met ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. In januari werd duidelijk dat het ziekenhuis in Dokkum... te klein is om op eigen kracht verder te gaan. Door de fusie kan de Sionsberg blijven bestaan... naast het grotere ziekenhuis in Drachten. oud Els Borst heeft de Aletta Jacobsprijs ontvangen... de emancipatieprijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze wordt geprezen voor de manier waarop ze medisch-ethische kwesties... in het publieke debat heeft gebracht... Borst is lid van D66 en was van 1994 tot 2002 minister van Volksgezondheid. In die periode werd onder meer de euthanasiewet aangenomen en werd stamcelonderzoek toegestaan. Volgens de jury kan het werk van Els Borst worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich voor inzette. Jacobs was rond 1900 de eerste vrouwelijke arts in Nederland en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. Amerikaanse onderzoekers hebben het complete gebied in kaart gebracht... waar wrakstukken van de Titanic liggen. Ze hebben de oceaanbodem met sonarapparatuur onderzocht... en 130.000 foto's gemaakt. Daaruit blijkt onder meer dat de achtersteven van de Titanic... als een spiraal naar beneden is gedraaid... en niet in een rechte lijn is gezonken. Op 15 april is het 100 jaar geleden dat de Titanic zonk. In de Europa League heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen... van het Italiaanse Oedinese. Maarten Martens maakte in de 63 e minuut 1-0. Zeven minuten voor tijd verdubbelde invaller Valkenburg de scoren. PSV verloor in Spanje van Valencia. Het werd 4-2. Na 13 minuten stonden de Spanjaarden al met 2-0 voor. Daarna maakte Valencia nog twee doelpunten. Kort voor tijd scoorden Toyvonen en Wijnaldum voor PSV. Eerder vanavond won FC Twente in Enschede met 1-0 van Schalke 04. Luc de Jong benutte in de 61 e minuut een strafschop. Over een week zijn de returns in de Europa League. Het weer vannacht droog met lokale mistbank. Minima rond het vriespunt. Aan zee een paar graden hoger. Morgen veel bewolking en smiddags lokaal wat regen. Het wordt dan een graad of 10. Ook in het weekend veel bewolking. Op zaterdag kan er wat regen vallen. Het blijft vrij zacht met maxima rond een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vier graden. Binnen zit Chris Keine. Dat nooit meer. We hebben het sinds Auschwitz ontelbaar vaak gezegd. En naar Cambodja. En naar Rwanda. Nu kijken we naar Syrië. En ik weet ook niet wat we zouden moeten doen. Wel weet ik dat we het straks weer zullen zeggen. Dat nooit meer. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Vanavond besprak de Tweede Kamer de vraag of ouderen die klaar zijn met het leven... het recht moeten hebben op hulp bij zelfdoding. Daar spreken we zo meteen over. Drie dagen geleden zette een actiegroep een filmpje op het internet... met een oproep om de Oegandese moordenaar Joseph Kony te grijpen. En dat is inmiddels ruim 30 miljoen keer bekeken. Aandacht dus ook bij ons voor Kony en voor dat nieuwe actiefenomeen. En hoe kan een megalomane directeur van een woningbouwcorporatie... het graf die corporatie het graf in speculeren... terwijl het toch een toezichthouder is? Alweer een vraag voor later vanavond. En tenslotte, wat stelt hij eigenlijk voor die collectie Scheringa... die vandaag verkocht is? Dat allemaal na het nieuws van vandaag. Donderdag 8 maart. Gesteund door hun mannen, dat wel, maar ook in Syrië... hebben vrouwen stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Honderden vrouwen kwamen in de stad Ras al-Ain... bij elkaar om slachtoffers te herdenken van het geweld in Homs. Ondertussen zoekt de internationale gemeenschap... nog steeds naar een oplossing voor het conflict. vn gezant Kofi Annan gelooft niet... dat president Assad met geweld te verdrijven is. Hij kiest voor een veel vrouwelijker oplossing, namelijk praten. Ik geloof in geen verder militarisering... We'll make the worse. We have to be kumble that we don't introduce a medicine that is worse than the disease. En dan naar eigen land. Bij woningbouwcorporatie Vestia kwam het ingrijpen dus te laat. Volgens de politiek kreeg Topman Staal bij zijn vertrek ten onrechte zijn geld van 3,5 miljoen euro. En die moet hij alsnog inleveren. Het is een grof schandaal hoe het geld van de huurders door meneer diefstaal vergokt is alsof hij in Vegas was. En hij moet dan ook die oprotpremie van 3,5 zo snel mogelijk terugbetalen. Om te voorkomen dat hij de rest van zijn leven... weer gaat spelen met het geld. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil een onderzoek afwachten... dat uitzoekt wat er is misgegaan bij het bedrijf. En dat onderzoek gaat overigens niet alleen over Vestia. Het onderzoek richt zich inmiddels op nog 24 corporaties... die mogelijk in liquiditeitsproblemen zouden kunnen komen... Volgens Pies zijn die problemen niet zo groot als die bij Vestia. De vraag is natuurlijk of het hele woningstelsel gefaald heeft. En de vraag stellen is een beantwoorden. Wankelt het stelsel? Nee, het stelsel wankelt niet. Volgende week besluit de Kamer of er een parlementaire enquête komt... over de problemen bij Vestia. Goed nieuws in tijden van economische crisis. In de Europese technologie sector liggen nog zo'n zorgige 700.000 banen voor het oprapen. En met een beetje bijscholing kun je er zo terecht, zegt Eurocommissaris Kroes. Grijp je kans en vooral de meiden. Reken ermee dat je in je onderwijspakket ook deze kansen pakt. Mega suf vinden meisjes die technische vakken doorgaans. Toch heeft Kroes in een mum van tijd dat slechte imago richtgezet. Het is een sexy wereld, om het maar zo te zeggen. Van slimme vrouwen naar domme mannen. Coma-zuipers, vaak zijn dat jongens, blijven een groot probleem in Nederland. Professor Kingma van het medisch spectrum Twente vindt dat de samenleving niet langer moet opdraaien voor jongeren die zichzelf het ziekenhuis indrinken. U heeft het u zelf aangedaan, u wou dronken worden, u bent agressief geweest. We hebben u moeten opnemen, het was allemaal niet nodig en daarom betaalt u het zelf. Toch zijn sommige jongeren onvermeurbaar, merkte deze verslaggever. Wanneer is de eerste pilsje vanavond? Vanavond? Ik weet niet of vanavond of bij het eten of pas in het weekend. Ja. Het eten? Ja. Je bent 15? Ja, dan kan soms wat. Verzekeraars vergoeden nu de kosten van een eventueel ziekenhuisbezoek. Maar een discussie daarover kan volgens hen geen kwaad. Ik vind wel dat we in Nederland wel het debat zouden kunnen voeren... of dit soort mensen, die willens en wetens ons met z'n allen eigenlijk schade berokkenen, natuurlijk zichzelf ook... of we daar niet toch een andere regeling voor zouden moeten maken. En die 15-jarige jongen, is hij het zuipen niet ook een keer zat? Ja, meestal is lekker, maar totdat je moet kotsen dan niet meer. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van Morgens, gelezen door Rachid Finch. Voor het eerst in de moderne geschiedenis... is de armoede op alle continenten gedaald...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 Het halveren van de extreme armoede in de wereld. Maar aan het goede nieuws is ook een keerzijde... hoewel steeds meer mensen boven die armoedegrens van 1,25 dollar per dag komen... blijven ze wel vaak onder de 2 dollar grens. Het kabinet heeft een manier gevonden om publicatie te voorkomen... van het recept voor het nieuwe vogelgriepvirus. Dat schrijft de Volkskrant. Dat nieuwe vogelgriepvirus werd ontwikkeld in Rotterdam... en is overdraagbaar van mens op mens. Dat kan gevaar opleveren als het recept in handen komt van terroristen.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 te stemmen op Diederik Samsom. Dat meldt het AD. De wethouders komen onder meer uit Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Ze denken dat Samsom het kabinet kan aanpakken... en dat hij iets kan doen aan de problemen in de steden. Samsom noemt het stemadvies van de wethouders eervol... en een belangrijke steun in de rug. De parkeertarieven zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. De Telegraaf schrijft over de nationale parkeertest... van detailhandel Nederland. Daaruit blijkt dat de tarieven in extreme gevallen... sinds 2009 met 50 zijn gestegen. Winkeliers zeggen dat ze miljoenen aan omzet mislopen door wegblijvende consumenten. De Telegraaf schreef verder ook dat parkeren aan de straat fors duurder is geworden. Geldt bijvoorbeeld in Eindhoven, Almere, Utrecht en Den Haag. Maar Nijmegen spant de kroon. In 2010 kostte een uur parkeren nog 1,70 euro. En nu is dat vanaf het tweede uur het dubbele 3,35 euro. Spits schrijft dat het in Nederland steeds moeilijker wordt om anoniem een SOA-test te doen. Doe-het-zelf-tests lijken de aangewezen methoden om anoniem te waarborgen... maar de stichting SOA Age Nederland wijst het gebruik van zulke tests nu af. De stichting deed onderzoek naar 17 it zelftests En 13 daarvan voldoen niet aan de wettelijke eisen. Zo ontbrak bijvoorbeeld vaak een duidelijke bijsluiter of goede voorlichting over de SOA. De zelftests wonnen juist aan populariteit. Vooral omdat SOA-klinieken, waar een test gratis is, alleen nog risicogroepen willen behandelen. En anderen moeten de huisarts bezoeken, maar zorgverzekeraars vergoeden dat bezoek vaak niet. Ook uit Spits ophef onder studenten op de Universiteit Maastricht. Een studentenvereniging maakte een promotievideo voor een feestje. maar daarin een foto van Jozef Frietzel. De Oostenrijker die zeven kinderen verwekte bij zijn dochter. Bij de foto staat de tekst. An animal, a monster, a do-it-yourself hero. Woedende studenten hebben 900 pamfletten verspreid op de Universiteit in Maastricht. en daarin uitgehaald naar de studentenvereniging. Op een weblog reageren studenten met afschuw op de video. De in geraakte studentenvereniging Circumflex lijkt niet onder de indruk. Uitingen moeten met een korreltje zout worden bekeken, zegt de prezes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En nu nog even een onderwerp van zowel vandaag als morgen. Want het ziet er gunstig uit voor Griekenland. Morgen weten we het pas zeker. Maar de deadline voor internationale banken... om zich te melden voor het kwijtschelden van de Griekse schuld... is vanavond verstreken. En het lijkt erop dat meer dan 75 van de banken... het land overeind wil houden. Aan de telefoon-econoom Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt als goed nieuws. Ja, het is inderdaad goed nieuws. Het was toch wat minder spannend vandaag dan we hadden gedacht. Want vanmiddag ging al in de lucht dat inderdaad een grote meerderheid aan de ruil zou meedoen. Mee en dat betekent dat de Griekse regering ook de minderheid die niet wil meedoen kon, kan dwingen om toch mee te doen. Oh, hoe werkt dat? Ja, ze hebben allerlei clausules in de obligatiecontracten gestopt waardoor uh, um, je ja, juridisch de minderheid kunt dwingen om mee te doen met de meerderheid. Dat heet de collective action clauses, dat is een juridisch iets. Maar dat maakt het wel mogelijk om een veel groter bedrag aan... Uh... Uh, afschrijving te realiseren. Want daar gaan ze dan die 100% mee halen? Of? Nou, ze gaan geen 100% halen, maar ze komen heel dicht in de, in de buurt... van de 100 miljard uh, euro afschrijving. Mm -hmm. En dat bedrag uh, hebben met name de eurolanden nodig... om akkoord te kunnen gaan met het nieuwe tweede steunpakket voor Griekenland. Want dat is nu de volgende stap, dat dat steunpakket er dan ook komt? Ja, en, en dat was echt waar, uh, waar iedereen op uit uh, was... dat de Europese landen inderdaad die steun weer gaan geven... zodat Griekenland weer eventjes tijd heeft gekocht... en kan doorgaan met de hervormingen. U zegt eventjes tijd gekocht, want Griekenland en daarmee de Europese Unie... Zijn er nog niet? Nee, het blijft een heel lang traject. Hè. Ze voorzien nu als alles goed gaat... dat die schuld wordt gereduceerd naar 120% van de economie in 2020. En dat is een hele lange weg te gaan. Mm -hmm. En het kan nog steeds misgaan. En misschien dat er nog een keer een derde hulppakket komt. Maar voor het moment is de korte termijn onzekerheid hiermee wel uit de markt. Goed, hartelijk dank, Ivo Arnold. Graag gedaan.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 It's exactly what I need to do. Pavements. Dat was Adele. En volgens een online poll moet zij het themanummer van de nieuwe James Bond film zingen. En daarmee eindigde ze net voor de Britse groep News en de Amerikaanse rockband The Faux Fighters. Sinds half negen vanavond debatteerde de Tweede Kamer... over het burgerinitiatief uit Vrije Wil... dat ouderen die klaar zijn met het leven het recht wil geven op hulp bij zelfdoding. Daarvoor zou een verruiming van de euthanasiewet nodig zijn. Dat debat is net afgelopen. Goedenavond, meneer Jit Peters. U bent emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht... en een van de initiatiefnemers van dat burgerinitiatief uit Vrije Wil... En we horen u op een afstandje omdat u in Den Haag bent... want daar hebt u het debat gevolgd. Ja. Um, lijkt me bijzonder om uw initiatief behandeld te zien in de Kamer. Dat is ook heel uh, bijzonder. En ik uh, moet zeggen, ik, de manier waarop de Kamer dat uh, gedaan heeft... Uh, ja, dat stelt mij wel tevreden. Men, men, men heeft, is serieus met elkaar in debat ge, uh, gegaan. Men heeft het niet uh, afgeraffeld of gedacht... het is een verplicht nummer wat wij moet maken. Nee, er uh, is serieus uh, aandacht besteed en, en dat is een goed ding. Ja, maar uh, even nog voor, voordat we op het debat zelf ingaan... Um... Waarom was er een burgerinitiatief nodig? Waarom uh, spreekt de Kamer niet zelf over zo'n kwestie? Nou, kijk, die uh, euthanasiewet... Uh, die voorziet eigenlijk uh, in een, uh, wanneer je uh, ongeneeslijk ziek bent... Uh, ondraaglijk en uitzichtloos uh, lijden. Als dat wordt geconstateerd mm -hmm. door een arts, dan is er een mogelijkheid. Maar dat gaat eigenlijk altijd uit van dat je patiënt bent... en dat uiteindelijk een arts daarover beslist. Wat wij willen met het initiatief is iets geheel anders. Namelijk dat je zelf erover uh, beslist... En dat een oudere niet ongeneeslijk ziek hoeft te zijn... of dat het uitzichtloos, om uitzichtloos lijden gaat. Mm -hmm. Dus eigenlijk uit het medische eh, circuit halen. Ja. Dat is de bedoeling eigenlijk van ons uh, initiatief. Ja. Um, u zegt u, u was tevreden over het debat. Wat waren de opmerkelijke momenten voor u? Nou ja, tevreden. Uh, ik denk meerderheid om dat initiatief nu over te nemen is er niet. Mm -hmm. uh, maar er zijn toch een aantal mensen die gezegd hebben... nou laten we eerst onderzoeken... Uh, nog doen. Dat is altijd een bekende methode om, om uitstel te krijgen. Uh, en ja, dat komt ons beter uit dan dat het nu verworpen wordt, dat uh, initiatief. Mm -hmm. dus, en ook D66 heeft nog gezegd, nou ja, als het verworpen zou worden... dan willen wij met een initiatiefwet komen. Dus dat biedt ook nog wel weer uitzicht op de langere termijn. Want het is natuurlijk uh, belangrijk dat het maatschappelijke debat uh, doorgaat. Dat wordt natuurlijk niet beëindigd, uh, ook als de Kamer er nu over, uh, over uh, besluit. Mm -hmm. En in de tweede plaats toch wel belangrijk... dat op de agenda van de Tweede Kamer ook blijft. Ja, ook uh, daar in Den Haag politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond Wilma. Hallo. Ook uiteraard het debat gevolgd. Ja, uh, meneer Peters zegt het al. Uh, er is een beetje vooruitstel gekozen, maar alle ogen waren ook gericht op de VVD waarvan we weten dat die tegen dit burgerinitiatief plan ja, zijn. Hè? Is dat voor een uh, liberale partij niet vreemd? Uh, nou ja, op het eerste gezicht misschien wel, omdat uh, de VVD natuurlijk een reputatie heeft opgebouwd als het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Ja. Dat zei Anouska van Miltenburg, het Kamerlid, dat het doet voor de VVD vanavond ook in het debat. Ze staat daar met gemengde gevoelens, zei ze, want uh, um, de VVD is de partij die vindt dat mensen zelf mogen weten hoe ze leven en dus ook zelf mogen weten hoe ze uh, sterven. Mm. Um, en ze is wel, ze heeft al gezegd dat ze positief is over het initiatief... in de zin van, het is goed dat, het, dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd... voor uh, de moeilijkheden die mensen ervaren rond uh, het levenseinde. Maar inderdaad, de VVD is er tegen. Waarom dan? Nou, ze hebben daar een inhoudelijke reden voor. Want uh, de VVD zegt dat de regeling voor weinig mensen echt nodig zou zijn. Uh, want we praten dan, meneer Peter zei het net ook al... we praten dan over mensen die helemaal gezond zijn... maar die klaar zijn met hun leven. Uh, mensen die fysiek lijden, die uh, geestelijk, ondraaglijk lijden... die alle al onder de huidige euthanasiewetgeving, zei het VVD-Kamerlid van Miltenburg vanavond. Ja. En dan is de vraag, als het over zo'n kleine groep gaat... mag je dan van een arts verwachten, mag je dan van de overheid verwachten... dat er een gezonde persoon wordt geholpen om een einde aan zijn leven te maken? En het antwoord van de VVD daarop is nee, dat mag je niet verwachten. Nee, maar wat, wat blijft er dan over van dat zelfbeschikkingsrecht? Ja, ze zeggen bij de VVD dat dat toch overeind blijft... want uh, al is er dan niet een officiële arts die een medicijn voorschrijft... waarmee het einde gevonden wordt. Er is altijd wel een manier om toch ook zelf dat einde te, te, te vinden. Hmm, ja, maar uh, dat is toch niet een heel Principieel standpunt dan uh, lijkt me, omdat het maar om een kleine groep gaat, doen we het niet. Um, nou, ze zeggen ja. dus ook dat, dat er um, um, het is de, de, de mensen die fysiek lijden, die geestelijk lijden, daarvoor zijn de huidige euthanasiewetgeving. Uh, en je mag dus van een arts niet verwachten dat hij een gezonde persoon helpt om te overlijden. Dat is een reden. Dat is de principiële ja. kant. Oké, okay. maar zit er niet ook een, uh, een politiek kantje aan in, in die zin dat het moeilijk ligt in de, in de coalitie? In november stemde de VVD nog. Uh, eigenlijk wel tegen hun echte principes in... Uh, tegen het afschaffen van de weigerambtenaar ja. bijvoorbeeld. Valt dit standpunt een beetje in diezelfde categorie? Nou, vind ik toch niet helemaal. Want uh, tegen dit voorstel zijn er dus ook, zoals ik net zei... inhoudelijke bezwaren bij de VVD. En inderdaad lag dat bij het afschaffen van die weigerambtenaren echt anders. Want daar stemde de VVD uit coalitieoverwegingen tegen het eigen standpunt uh, om die uh, ja. ambtenaren onmogelijk te maken. En dat is hier niet zo, uh, uh, even zo goed, want je hebt gelijk... zelfs al was de VVD hiervoor geweest... dan nog hadden ze niet de politieke ruimte gehad om ook voor te stemmen. Bij de start van dit kabinet is afgesproken... dat de huidige regelingen blijven bestaan... maar uh, dat er geen uitbreiding komt van uh, de euthanasiewetgeving... of uh, van andere regelingen op uh, medisch-ethisch gebied. Dus die ruimte zou er ook niet zijn geweest. Dus, dus uh, de interne discussie rond de wetgeving. De ambtenaar in de VD, VVD toen, die speelt nu niet. Uh, nou, die speelt, die speelt wel in brede zin. Er is natuurlijk wel ontevredenheid in de partij... over wat de VVD heeft uh, moeten inleveren bij de start van dit kabinet. Maar die ontevredenheid wordt nu gedempt door de tevredenheid... juist over hoe Rutte doet in de peilingen. Maar die ontevredenheid gaat overigens niet alleen... over wat er is weggegeven aan uh, CDA en SGP. Uh, je noemde die weigerambtenaren, mm -hmm. uh, de koopzondagen ook. Dat is ook zo'n punt. Maar die ontevredenheid is er ook over wat de steun van de PVV kost. Het wetsvoorstel minimum straffen bijvoorbeeld, uh, dat je moet betalen voordat je naar de rechter wil. Het einde van de dubbele paspoorten, daarover zijn ook veel VVD'ers ontevreden. Mm -hmm. Maar zolang uh, daar de macht tegenover staat, het premierschap tegenover staat, zul je dat gemoppen vooral uh, intern horen. Ja. Um, dat wordt anders als de peilingen dalen, dan zul je dit... Uh in het openbaar naar buiten, naar buiten horen ja, ja. Ja. Nou, meneer Peters, daarmee zitten we weer midden in de, de politiek. Maar wat, wat vindt u van het principiële standpunt van de VVD? Het gaat om een kleine groep. En daarvoor mag je eigenlijk artsen niet vragen... om het leven van een gezond iemand te beëindigen. Nou ja, als je naar het verkiezingsprogramma kijkt uh, van de VVD... daarin waren ze uh, erg positief over dit burgerinitiatief... Um, en ons is ook wel tussen de, tussen de regels doorgezegd... dat ze eigenlijk weinig bewegingsruimte op dit moment hebben. En toen ze geconfronteerd werd door andere Kamerleden... Met, uh, is er in de toekomst misschien hè, nog wel met jullie erover te praten. Hmm. Uh, en uh, komt dit door de coalitiebesprekingen en zo. Toen zweeg zij eigenlijk. En stemde ze eigenlijk daar wel mee in. Dus ik kreeg toch erg de indruk... dat zij geforceerd eigenlijk door uh, er tegen moet zijn. Maar dat er voor de toekomst misschien wel weer hoop is. Ja, Wat, wat, wat denk jij daarvan, Wilma? Uh, zou het toch anders geweest zijn als de VVD uh, geregeerd had... in een paarse coalitie, bijvoorbeeld? Ja, dat is, uh, dat is inlegkunde, dat weet ik eerlijk. Zij zeiden vanavond, zij houden zich echt ook vast... aan die inhoudelijke bezwaren die Van Miltenburg had tegen uh, dit voorstel. Um, maar die voor... waren niet zo sterk, hè? die inhoudelijke ja. bezwaren, dat het een kleine groep is... en 70 jaar, dat is ook een beetje erbij gezocht. Ja, ja. ze van de leeftijdsgrens vindt ze ook ja. een probleem. Ja. Nou ja, goed, Dat zijn in ieder geval uh, de argumenten. dingen die de VVD ja. Uh, ja. aangeven. Ja. Uh, zij ze zegt trouwens ook dat de timing van het moment hè, van het burgerinitiatief... dat dat heel dicht bij het publiceren van het verkiezingsprogramma nee. lag... en dat ze daar nog eens goed over na heeft gedacht... en daar nu wat anders in kunt. Nou ja. um, in een ander ja. kabinet waren de huidige politieke bezwaren natuurlijk niet meer... Nee. Um, uh, die hadden niet uit. meer gegolden, maar de inhoudelijke... nog wel. Ja. Um, meneer Peters, u, u, u zei daar straks net... ja, er komt nader onderzoek. Hoe denkt u dat het nu verder gaat? Nou ja, de Kamer weet het op het ogenblik zelf niet. Want ze hebben gezegd, we weten niet hoe dit moet landen. De voorzitter heeft ook gezegd, het komt niet dinsdag in stemming. We gaan nog eens kijken wat we ermee aan moeten. Mm -hmm. uh, hè, en hoe het moet landen, want we kunnen alleen maar ja en nee zeggen. Onze hoop is eigenlijk dat toch de Kamer de beslissing aanhoudt over dit initiatief... in afwachting van al die onderzoeken die nu gedaan worden... en aangekondigd zijn. Want wat hebben die anders voor zin... Hè, wanneer je nu al nee tegen dit initiatief zegt? Ja, En als het nou toch zou sneuvelen... betekent dat dat 70-plussers die niet meer willen... dan toch voorlopig weer met allerlei onhandige en nare middelen moeten werken? Ja, dat komt er wel op neer. Want je kan aan de ene kant zeggen... dit soort beslissingen worden niet overnacht genomen. En, en bovendien, ook zo'n euthanasiedebat heeft lang geduurd... voordat er een euthanasiewet kwam. Dat is allemaal waar, dat herken ik. Maar aan de andere kant zal je met die vraag en die hulpbehoefendheid zijn. Uh, ja, dan word, dan word je eigenlijk uh, in de kou gezet. Hm. Dus dan gaat men andere dingen proberen en doen. Uh, ja, die, die, uh, eigenlijk dat, dat klinkt heel raar... Maar een, een goede dood of een mooie dood in de weg staan. Ja, maar de discussie is losgemaakt. Ja, en die blijft ook. Dat, uh, wat de Kamer ook beslist, dat maatschappelijke debat gaat door. En, en er komt een tijd dat dit goed geregeld wordt. Dank u wel, Jit Peters en Wilma Borgman. Alsjeblieft. Have I been sleeping? I've been so still.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 thought Melissa Etheridge was dat, met een nummer waar ze een Oscar voor kreeg. Want het komt uit de documentaire van Al Gore, An Inconvenient Truth. I Need to Wake Up. Dat geldt hopelijk niet voor u, want we gaan het hebben over een ander onderwerp... dat ook vandaag in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Namelijk de woningbouwcorporatie Vestia, die in financiële problemen is geraakt. En daarmee is het niet de eerste semi-publieke instelling... en ook niet de eerste woningcorporatie die in zwaar weer zit. De Kamer wil nu een parlementaire enquête instellen naar wat daar gebeurd is. Men wil bijvoorbeeld weten of huurders nu opdraaien... voor de gevolgen van een gebrek aan toezicht. En dus gaan wij het daarover hebben, over dat toezichthouder. Ik spreek erover met Rienk Goddijk. Hij is hoogleraar Governance in de semi-publieke sector... aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond, meneer Godijk. Goedenavond. Ja, dat uh, toezicht bij Vestia, hoe was dat eigenlijk geregeld? Wie waren daar de toezichthouders? Ja, kijk, in een woningcorporatie als Vestia is geregeld... dat het interne toezicht uh, via een raad van commissarissen plaatsvindt. Mm -hmm. Dus uh, zij worden ook geacht, in dit geval als werkgever... de verantwoordelijkheid te hebben naar de bestuurder toe... Ja. Dus uh, je begrijpt ook in dit soort situaties, uh, en dat begrijp ik ook, is er al gauw de neiging om uh, met een vingertje te wijzen naar de bestuurder. Maar ben ik natuurlijk ook erg geïnteresseerd in de vraag hoe een raad van commissarissen tot een afweging komt bij wat afgesproken is. Ja, want wat denkt u dat hier gebeurd is? Hebben ze uh, zitten slapen? Hebben ze bewuste ogen dichtgehouden? Hebben ze überhaupt fouten gemaakt of kunnen ze het eigenlijk ook niet helpen? Kijk, als ik onderzoek hoe situaties tot misstanden leiden... zoals in dit geval, grenzen worden overschreden... is het vaak een kwestie van meerdere partijen... die daarin een rol spelen of iets laten liggen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, in dit geval ook een bestuurder die keuze maakt... Een, een raad van commissarissen die als toezichthouder geacht wordt... hierop toe te zien en grenzen te bewaken. Maar ook banken die toestaan dat bepaalde constructies worden afgesproken. Die het misschien of, zelfs wel stimuleren, hè? Die dat wellicht stimuleert. Ja. Ook een overheid die zich soms niet realiseert dat toch een woningcorporatie de afgelopen 15 jaar... op een zekere afstand van de overheid terechtgekomen zijn. Dus ook in die zin verbaas ik me wel eens over het feit... dat uh, de relatie tussen bijvoorbeeld intern en extern toezicht nog zo weinig ontwikkeld is. Dat de neiging er nogal eens is om uh, het, de raad van commissarissen in dit geval te bypassen... en de bestuurder uh, aan te spreken op, uh, op wangedrag. Ja, want u vindt dat uh, die raad van commissarissen zich ook zou moeten verantwoorden in dit geval? Ja, ik vind hier een heel nadrukkelijke taak liggen voor de raad van commissarissen als werkgever. En, en we zien dat vaker hoor, in het semi-publieke domein dat mm. het uh, vingertje wijst naar de bestuurder. Maar dat de raad van commissarissen of de raad van toezicht zich als werkgever hoort te verantwoorden over de keuzes die gemaakt zijn. Ja, want, en dat zien we volstrekt te weinig tot nu toe. Want hoe zit dat toezicht in elkaar? Wat, wat, wat moeten ze eigenlijk precies doen, die commissarissen? Nou, die commissarissen hebben een aantal formele taken, uh, variërend van het toezicht houden op, dus het in controle hebben van, uh, van de organisatie zelf, een beetje vergelijkbaar met de rol van de Raad van Commissarissen in het private domein. Ja. Ze hebben daarnaast ook de klankbordfunctie, maar zijn ook als werkgever verantwoordelijk voor, uh, zeg maar, capabel bestuur, de arbeidsvoorwaarden van een bestuur. En uh, je zou kunnen zeggen, het extra complexe in het semi-publieke domein is dat ook een Raad van Commissarissen geacht wordt het maatschappelijk belang mee in de overwegingen te nemen. Ja, want er dus... zijn natuurlijk organisaties die uh, het maatschappelijk belang dienen, al moeten ze op de markt opereren. Hè, dat maakt het ingewikkeld. Heeft dat, speelt dat eigenlijk een rol in deze hele situatie? Het feit dat. Dit vroegers bedrijven of organisaties waren die niet in de markt zaten, niet aan marktwetten hoefden te voldoen. En die, die, die dat nu wel moeten terwijl ze eigenlijk een publieke taak hebben. Ja, in mijn onderzoek blijkt het nu toe dat het komt door de veranderende rol van ondernemingen in het semi-publieke domein, die met veel meer risico's te maken hebben gekregen. Uh -huh. Ook met ondernemers die ook uitgedaagd werden om grenzen op te zoeken, om ondernemerschap gaat te gaat laten de zien. De woningbouwcorporaties, de ziekenhuizen, dat soort ja, organisaties. Ja, hè? Ja. En het gaat zelfs gaandeweg om hogescholen, die ook uitgedaagd worden om een vorm van ondernemerschap te laten zien. En daarin zou je kunnen zeggen, vraag je dus ook een interne toezichthouder die als een soort partner bewaakt dat een bestuurder niet over grenzen heen gaat. Ja. En, uh, de conclusie van ons onderzoek is dat in veel situaties... Uh, t, uh, de ontwikkeling van het toezicht onvoldoende gelijke tred heeft gehouden... met de ontwikkeling van de bestuurder als ondernemer. Want die mensen hebben, uh, die toezichthouders... die daar in die semi-publieke instellingen zitten... die hebben gewoon niet genoeg verstand van dat soort ingewikkelde dingen... als bijvoorbeeld waar Vestia nu zijn geld aan verloren heeft, die derivaten. Ja kijk, over het algemeen zijn het zeer capabele mensen, maar zou je kunnen zeggen het is volstrekt onderschat hoe complex die rol van de toezichthouder geworden is gaandeweg. Dat allerlei belangen een rol spelen, dat de risico's zijn toegenomen, dat de, de, de investeringen in vastgoed veel meer risico's opleveren dan in het verleden. En dat betekent ook dat van toezichthouders dus veel meer wordt gevraagd... dan men zich vaak realiseerde toen men erin stapte. Mm -hmm. En dat je ook je moet afvragen of je nog zoveel van die functies kunt doen... naast een fulltime baan die je hebt. Want dus veel, een... veel van die toezichthouders doen te veel toezicht tegelijk? Ja, dat blijkt nog steeds. Dat de, de rol van de toezichthouder in het semi-publieke domein zwaar onderschat wordt... En dat het veel complexer is, meer tijd gevraagd ook om, uh, om er in bepaalde opzichten bovenop te zitten. Ja, is het ook serieuzer daardoor dan, dan, dan vroeger in die zin dat het vroeger eigenlijk een beetje een erebaantje was, misschien zelfs wel een beetje een luizenbaantje, terwijl je er nu misschien professionele mensen voor zou moeten inhuren? Ja, de situatie is compleet, ver, uh, compleet veranderd. Uh, vroeger uh, toch een beetje een baantje, uh, Vroeger ook uh, veel minder risico's die aan de orde waren. Waardoor toezicht ook wat makkelijker was. Met tegenwoordig zeer complexe organisaties in dat semi-publieke domein. Met zeer veel risico's. Ik zeg wel eens in dit uh, semi-publieke domein zijn de risico's en het overzien daarvan veel complexer geworden dan vaak in het private domein. Mm -hmm. Dus dat vraagt van mensen ook de kwaliteit, de tijd om uh, zich hiervoor in te zetten. En dan heb je aan twee van deze functies naast de fulltime baan je handen al nou vol. Ja. Lijkt me. Nu gaat de Kamer uh, dus mogelijk een uh, parlementair onderzoek instellen. Vindt u dat nuttig? Dat uh, zou nuttig kunnen zijn. Maar ik denk dat we nog zo weinig weten waarom uh, situaties mislopen... zoals hier bij Vestia of bij IJsselmeer ziekenhuizen of bij in Holland... Dat merk ik nu in het onderzoek dat ik doe. Ik probeer casussen te analyseren om te zoeken naar welke patronen dienen zich nou aan die nee. leiden tot falend toezicht. En wat hebt u natuurlijk we... tot nu toe? Nou, we merken bijvoorbeeld dat in het concept van de Raad van Commissarissen in het semi-publieke domein de verantwoording niet goed geregeld is. Het is een soort verantwoordingsvacuum. Het er is niet is, duidelijk aan wie de raad van voor... Er is niemand die op die commissarissen let, bedoelt u? Ja, en er is dus onduidelijkheid over de vraag... aan wie een raad van commissarissen verantwoording zou moeten afleggen. Mm -hmm. En als de politiek die verantwoording vraagt... passeert ze vaak de raad van commissarissen. Dus ook dat is niet duidelijk. Mm -hmm. Dus dat vacuüm moet opgevuld worden... Uh, in een soort verantwoording richting stakeholders. Uh, het probleem ontstaat eigenlijk al bij die taakopvatting... dat de toezichthouders zich onvoldoende realiseren... hoe complex de taak is geworden. En dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ja. En die moeten afwegen. Dus in het concept zitten een aantal mankementen... die we verder moeten doordenken. In het gedrag, het menselijke gedrag boards, En daar weten we ook eigenlijk nog heel weinig van. Dus dat vraagt eigenlijk om veel meer zicht op wat nou precies de problemen zijn... Ja. dan toch ja, wat het uh, spel van zwarte pieten blijven spelen. Nou krijg je ook wel de indruk dat de, de politiek misschien... Uh, er wel weer dichter op wil gaan zitten. Hè? Zoals, zoals vroeger de politiek op dit soort organisaties ja. natuurlijk uh, veel dichter zat. Bij de NS hoor je dat ook, dat soort geluiden. Ja, Zou dat een, een goed soort... idee zijn? Een soort terugtrekkende beweging. En dat uh, lijkt bijna geboren vanuit een soort angst. Ja. dat de overheid het weer, uh, weer wil aansturen. Ik zoek de oplossing meer in het komen tot een, een nieuw evenwicht in het semi-publieke domein. waarin uh, veel duidelijker wordt dat toezicht, intern toezicht, goed geregeld moet zijn. de combinatie intern-extern toezicht veel meer doordenking vraagt. En uh, waarin we moeten accepteren dat in dit domein, tussen markt en overheid. deze semi-publieke organisaties zich moeten blijven bewegen. Ja. Nou, het moet in ieder geval beter, dat heb ik goed begrepen. Hartelijk dat dank, meneer Fodrik. Graag gedaan. ara so, surula so, so, so. Nenidogo ni la mo dengye, joniye la mo fanta bata ni la mo dengye. Na umanya nema, kala mo pony ne duma la mo korando. Kujoniye la mo dengye, nenidogo ni la mo dengye. Ni wolo teni bivolohi kana dikata la mola, ni demuzo mani bivolohi kana dikata la mola, dengine mani bivolohi kana dikata la mola. Ovenani ndzokasie, hovenani sonjaesa. Ah ah So wa, so wa So, so, so, so. Fatuma Diawara was dat met Soa. Zij is een Afrikaanse zinger-songwriter... en een prachtige Afrikaanse zinger-songwriter... kan ik er op deze Internationale Vrouwendag uit eigen ervaring bij zeggen. En dan bedoel ik niet alleen hoe ze klinkt. Haar album Fatou is een van de best verkochte wereldmuziekalbums van uh, het vorige jaar. Sinds drie dagen is er in de social media geen ontkomen meer aan. De korte documentaire Kony 2012... van de liefdadigheidsorganisatie Invisible Children. En die film heeft één doel, namelijk de Oegandese rebellenleider Joseph Kony zo beroemd maken dat hij gearresteerd kan worden. En dankzij Facebook en Twitter is die film al ruim 32 miljoen keer bekeken. Correspondent Koert Lindijer in Nairobi, goedenavond. Goedenavond. Kreeg jij de film ook via Twitter? Uh, ik kan de film op internet bekijken, weliswaar is de internetconnectie uh, belabberd. Maar ik heb er toch grote stukken van, uh, van kunnen bekijken. En wat zien we? Nou ja, ik zie een soort simplistische versie van een toch redelijk ingewikkeld uh, conflict... dat in de jaren, half jaren tachtig uh, ontstond in, uh, in Oeganda. Nu is uh, uitgewaaid over de hele regio... Uh, een conflict dat bijna voorbij is en dat nu op een vrij simplistische manier weer bij me terugkomt met termen als de invisible children. Nou, waar hadden ook... Uh is hier in deze regio de Lost Boys, als je dat nog kan herinneren... de verloren kinderen van, uh, van Zuid-Sudan. Nou, die waren ook niet verloren. En deze invisible uh, onzichtbare kinderen... die zijn natuurlijk ook niet onzichtbaar, want... Er is er zijn al veel heel opvangcentra. vaak veel aandacht voor geweest ook. Ja, leg nog even heel kort uit wie Kony uh, wie ook alweer is... en waar hij van wordt beschuldigd. Joseph Coyne, zoals hij hier genoemd wordt, niet Kony maar Coyne... Uh, is een misdienaar... Misdien die ergens in de jaren tachtig uh, door een geest werd geraakt... en opdracht kreeg het voor zijn volk, het Acholi volk in Noord-Oeganda op uh, te nemen. Toen hij niet de massale steun kreeg van de bevolking waarop hij gehoopt had... legde hij dat, legde hij dat uit als... Uh, dat de bevolking gedwongen wordt, moest worden om aan zijn kant te gaan strijden. En vanaf dat moment is hij terreur als een bewuste militaire ja. tactiek gaan gebruiken. En daar heeft hij die beruchte naam uh, door gekregen. Ja, met, met, met heel veel uh, misbruik van kindsoldaten. Kinderen die ontvoerd worden en uh, dan gedwongen worden om geweld te gebruiken. Uh, je zegt het, het filmpje is te simplistisch, maar de uh, bad, bad boy, zoals die the bad guy, zoals die in het filmpje genoemd wordt, de, dat, dat is deze man toch? Ik bedoel, er is toch niks mis met een oproep om hem op te pakken, of wel? Nee, de bad guy, het is inderdaad uh, een redelijk zwart-wit conflict tussen goede... Uh, en slechte, maar helemaal juist is het ook niet geweest. Je, je weet dat ook het Oegandese leger misdaden heeft begaan bij de strijd uh, in het noorden. Ja. Uh, misschien wel het, het, het grootste slachtoffer van deze simplificering is de gedachte dat er een militaire oplossing is. En die militaire oplossing daar is 25 jaar lang naar gezocht. Hmm. Elke keer dat de militaire acties werden uitgevoerd, werd het, uh, LRA, het LRA misdadiger. En daarom is er in de regio ook gezocht naar onderhandelingen, ja, naar amnestie, ja. naar traditionele vormen van, uh, van verzoening. Ja. En ja, al dat soort pogingen worden natuurlijk nu de prullenmand ingeveegd als de gedachte wordt geopperd dat met één kogel door de hoofd van deze man het probleem is opgelost. Ja, en, en het, het filmpje roept ook duidelijk op om uh, samen te werken met dat Oegandese leger. Dat is één van de kritiekpunten. Er zijn er meer, een beetje onduidelijk financieel beheer van dat, uh, die club Invisible Children. Weet jij wat van die club af? Ik ben ooit de vertegenwoordigers van deze club en ook de makers van deze film uh, tegengekomen bij Vredesoverleg met Joseph Coyne, die ik ook ontmoet heb uh, toen. En toen kwamen zij een beetje op me over als weggelopen kinderen van de middelbare school die voor het eerst in Afrika waren. Ze waren uh, moreel verontwaardigd over het leed dat kinderen werd aangedaan, terecht, maar kennis van hoe dit conflict tot stand is gekomen... en ook hoe het moet worden opgelost, dat, uh, dat kwam ik toen niet bij ze tegen. Maar goed, dat waren alleen de twee filmmakers... Mm -hmm. die eerder films hebben gemaakt over uh, dit probleem... en nu dus een laatste definitieve film hebben gemaakt... waardoor Joseph Coyne een soort internetsterf is geworden. Ja, met als doel dus uh, dat hij uh, zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Oké, okay, dankjewel uh, Koer. Ik praat verder over dit onderwerp met Emiel Affolter, uh, die zich voor Amnesty International bezighoudt met uh, sociale media. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst even die, die twijfels die, uh, die Koert Lindeijer heeft over uh, het, het, het nut en de diepgang van deze actie. en misschien ook wel een beetje aan de organisatie Invisible Children. Hoe, hoe denkt Amnesty daarover? Nou ja, het is natuurlijk altijd goed om te zien dat vooral op een onderwerp zoals dit, waar, nee, waar je de handen over het algemeen niet op elkaar krijgt uh, qua publiciteit. Het is natuurlijk goed dat, dat zij daarvoor zorgen, dat de organisatie ervoor zorgt dat daar veel aandacht voor is. En als je dat filmpje ziet, als je ziet dat het 32 miljoen keer bekeken is in 72 uur, dan is dat op zich uh, heel positief. Uh, er zitten inderdaad een aantal dingen in het filmpje, zoals Koert daar al zei, uh, waarvan je kan zeggen, of waar, waar Amnesty van zegt. Um, je stelt het wel heel simpel voor, uh, uh -huh. dat is het eerste. En moet je inderdaad ervoor zijn dat we. Wat, zij, wat hun pleidooi wel is om daar Amerikaanse militairen of in ieder geval een aantal Amerikaanse militairen ja, te sturen. Ja, dat zit er ook in. He? Obama heeft uh, onlangs besloten om 100 adviseurs te heen te sturen. En mm -hmm. zij zijn bang dat die teruggetrokken gaan worden. Dus die moeten blijven. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap inderdaad. En ik kunt je afvragen of dat de oplossing is. Wat wij veel meer zeggen, wat MC veel meer zegt, is dat je moet kijken hoe je de, hoe je, uh, de mensen in de regio kan laten zorgen dat Joseph Kony uiteindelijk bij het internationaal strafhof komt. Want dat is wel wat wij vinden. Um, hij is in 2005 hier aangeklaagd. En het is wel tijd dat hij daar nu uiteindelijk terecht komt. De vraag hoe je dat moet doen en uh, hoe zij dat voorstellen in het filmpje is wel heel simplistisch. Ja, goed. Dat, dat even uh, over de inhoud van het filmpje zelf en de actie. Maar het middel. Um... Was je jaloers toen je de impact van deze campagne zegt? Drie dagen geleden is het op internet gezet... en er hebben al tussen de 30 en de 40 miljoen mensen naar gekeken. Ja, de laatste keer dat wij als MC Nederland een filmpje hebben gemaakt... waar 30 miljoen mensen naar keken, dat is toch al een tijdje terug. Uh, dat is ja. wel eens gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. <laughs> um, okay. Dus nee, absoluut, ik denk dat wij daar absoluut jaloers op zijn... als je ziet hoe ze dat hebben gemaakt, ook hoe het filmpje in elkaar zit. Heel Amerikaans, uh, ja. heel goed gemaakt voor de rest. Gebruik, gebruik van, van zijn eigen kind, hè? De, de, absoluut, de man die het zit, filmpje maakt. Dat zit er allemaal in. Uh, dus wat dat betreft is het. ben ik daar wel... Op hoe ze het, nee, het, het verspreid hebben, hoe ze gebruik hebben gemaakt van sociale media. Ik denk dat wij daar in heel veel andere organisaties veel van kunnen leren. Want is dit hoe je het moet doen? Een filmpje online zetten, beroemdheden aan je binnen, George Clooney zit uh -huh. er eventjes in. Is dat het, het nieuwe actie voeren? Ja, ik denk dat het wel een belangrijk deel is. Wat, wat wel grappig is dat het filmpje eigenlijk hartstikke lang is. Het is 30 minuten. Ja. Het is 32 miljoen keer bekeken. Ik ben benieuwd hoeveel mensen het hele filmpje hebben gekeken. Um, uh, maar op zich is dit wel de manier zeg maar hoe zijn mensen aan zich weten te binden. Ze stellen hele, de heldere doelen. Ze maken heel goed gebruik van sociale media. Dus dat is wel echt een manier waarop je... Ja, een deel van het nieuwe actievoeren is, absoluut. Ja, en hoe goed is Amnesty erin? Want een, een half jaar geleden, in het kader van jullie 50 jaar bestaan... Uh, kwam er een onderzoek uit waarin jullie eigenlijk zeiden... we hebben de slag naar de sociale media tot nu toe gemist. Hebben jullie de, de inhaalslag al gemaakt? Nou, die zijn we heel erg aan het maken. En ik denk dat heel veel organisaties heel erg verrast waren... Of, uh, door de uh, Arabische lente, wat er allemaal gebeurd is... de rol van sociale media daarin. En toen hebben we ook naar onszelf gekeken. We staan vijftig jaar. We traditioneel gezien schrijven we heel veel brieven. Dat doen we nog steeds. Dat blijven ja, we ook absoluut doen. Daar kennen doen. we MST van. Hè? Precies, ja. en dat blijven we ook doen. Je ziet heel veel dat bij acties die we voeren... Uh, mensen die brieven krijgen, gewetensgevangenen... die bedanken ons daarna voor die brieven. Dat blijft een ongelooflijk belangrijk middel. Maar je ziet wel dat je nou ja, qua snelheid en qua impact... om dat woord dan maar te gebruiken... Uh, dat je op sociale media enorm veel kan bereiken. En dat doen we ook wel steeds beter... Maar ik denk dat we nog veel kunnen leren. Nou, hoe, zou dat er, hoe zou dat er op dit moment uitzien? Een, een uh, sociale media actie richting Syrië bijvoorbeeld. Hoe zou je dat kunnen doen? Mm -hmm. Nou, we doen dat in principe doen we dat nu bijvoorbeeld al. We hebben de laatste weken hebben we heel veel hebben we een Twittercampagne gedaan, uh, gericht op de leden van de Veiligheidsraad, de permanente leden die dwarslagen China en Rusland. Uh, dan spreken Naar we wie stuur je die Twitter? met Wedf, bijvoorbeeld uit Rusland. Okay. Uh, die een eigen Twitter of die een Twitter account heeft, die spreken we daar. Zijn er ook Chinese partijleiders die Twitter? Zover ik weet is dat een lastig <laughs> land wat dat betreft. Okay. Um, wat we wel doen, wat, wat, wat MSC in Amerika doet, die spreken bijvoorbeeld ook heel direct de, de vrouw van Assad aan in Syrië. Die doen echt een appel aan haar. Uh, om te zeggen: van nou ja, dit is, je hebt in het verleden gezegd dat mensenrechten belangrijk zijn, maar nu het erop aankomt. Ga daar ook pal voor staan en zorg voor maar, maar ook via of zit Facebook? Zit zij op via, Facebook? Via, ze zit volgens mij op Twitter. Dus volgens okay. mij ook via Twitter spreken hmm. ze daarop aan. Dus dat werkt. Dat is ja, De vraag is of dat inderdaad uiteindelijk werkt, maar dat doen we absoluut. Ja. Ja. Zitten er ook risico's aan? Ik kan me ook voorstellen dat je zet zo'n filmpje op het internet... en er gaan 40 miljoen mensen mee aan de haal. Die kunnen mm. ermee doen wat je wil. Zitten daar risico's aan dat je het niet meer in de hand hebt? Ja, dat risico zit er zeker aan. En ik denk dat je dat ook ziet bij dit filmpje zeg maar, van Joseph Kony... Dat, dat het heel snel is verspreid. Uh, wat bij ons belangrijk is, is dat je... Ja, je doet eerst onderzoek, je doet maanden, jaren onderzoek... je hebt mensen in, in het veld die het onderzoek doen... je checkt het, je dubbelcheckt het... Nou, je gaat echt als journalisten te werk. Mm -hmm. En vervolgens, als je dat af hebt en je hebt de feitelijke informatie... je weet waar je het over hebt, dan doe je een actie. Ja. En je ziet natuurlijk vaak dat het misschien andersom gebeurt. En dan sluipen er fouten in. En als dat eenmaal erop staat. En als je eenmaal ermee bezig bent, is het moeilijk dan om dat weer te herroepen. Ja. Um, dus dat, ja, dat is zoiets dat wij zijn, een organisatie die al heel lang zeg maar, bezig is en een soort betrouwbaarheid hebben wij heel hoog in het vaandel. Um, dus dat zorgt er soms voor dat wij misschien niet de eerste zijn, maar dat we wel vaak uh, de, best, de meest betrouwbare informatie hebben. Want zie je het heel vaak op dit moment eigenlijk? Ik, ik heb over zoiets als die koning nog niet eerder gehoord, maar gebeurt het heel veel? Houden jullie dat in de gaten? Ja, dit soort acties gebeuren wel veel. En net natuurlijk rond de Arabische lente is dat heel veel gebeurd. En we hebben zelf ook wel acties gedaan waar je direct ziet. Een heel, heel kort voorbeeld waarbij um, in Pakistan een jongen die vastzit, een minderjarige een jongen vorig jaar. Waar, wij, uh, waar brieven komen, waar allerlei acties komen... waar er niet op wordt gereageerd door de minister van Buitenlandse Zaken... op het moment dat duizenden mensen zijn Twitter-account bestoken... dan geeft hij daar wel antwoord op. Want hij vindt dat gewoon persoonlijk heel vervelend... dat al zijn vrienden, en familie en mensen die die volgen... dat die dat allemaal zien. Dus dat is wel, dat is iets van, we doen dat echt concreet. En dat heeft ook echt effect, want de is vrijgekomen. Oké, okay. nou. We moeten Twitteren en Facebooken. Er zit niks anders op, al was het maar voor de mensenrechten. <laughs> en brieven schrijven. Oké, okay, dankjewel, Emil Afolter van Amnesty International. Het is vijf voor twaalf. Ja, we waren die kunstwerken alweer bijna vergeten... maar dankzij ondernemer Hans Melgers blijft de Scheringa-collectie grotendeels bijeen. Melgers wil ze tentoon gaan stellen in een nieuw museum in de Achterhoek. Aan de telefoon heb ik kunstkenner en taxateur Willem Baars. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de collectie is behouden voor Nederland. Moet de vlag uit? Nou, de vlag uit. Ik bedoel, het is, het is goed dat, dat kunstwerken weer tentoongesteld worden voor al die liefhebbers die zo graag naar het Museum in Spoonbroek gingen... Ja. of het nou echt een hele grote toevoeging aan de collectie Nederland is. Dat is toen al te betwisten, dat valt nog steeds te betwisten. Maar U vindt het niet is... zoveel? Nou, ik heb daar natuurlijk eerder ook wat iets over gezegd... dat ik het niet een hele belangrijke collectie vind... bovendien van alle kunstenaars, Nederlandse kunstenaars... Karel Willink, Pijkenkoch, Jan Mankens... over wie het hier gaat, Charlie Torop... hangen in alle grote Nederlandse musea belangrijke werken. Dus het is nog niet zo dat er een omissie wordt opgevuld... in de collectie Nederland. Alleen het is natuurlijk altijd goed in particulier initiatief... in tijden dat de overheid de cultuursector in, zijn, uh, in een weurgheb heeft... dat dit soort initiatieven er zijn. Dus op zich is het te prijzen dat een man een museum wil bouwen en de collectie weer wil tentoonstellen. Ik bedoel, daar, daar kan niemand iets op tegen hebben. Nee. Is het heel erg belangrijk? Daar kan je natuurlijk al een vraag bij, uh, bij stellen. Ja. Nou, had die, uh, de Deutsche Bank had die werken tot ja. nu toe. Uh, ja. Zouden ze hard hebben onderhandeld met meneer Melgers? Want ze hadden ook een leuk museumpje in Duitsland neer kunnen zetten natuurlijk. Ja. Nou, ik denk niet dat, ze, dat dat de Duitsers heel erg geïnteresseerd hierin waren. Ik uh, denk zelfs dat, uh, dat degenen die over de kunst gingen bij de Deutsche Bank gedacht hebben... Jan Mankus, Karel Willink, wie zijn dat? Dus die waren er in die zin. Kijk, het zijn wel kunstenaars die echt wereldberoemd zijn in Nederland... en echt twee kilometer over de grens... Uh, ge geen bekende zijn. Dus nee, ik denk Willink, dat Willink ook niet? Nee, Willink ook niet. Nee, Niet goed hmm. genoeg. En uh, ik denk dat wat dat betreft de Duitse Bank blij was dat ze, dat ze er vanaf konden. <lacht> en ik denk, ik denk nogmaals, ik denk dat ze dat die sowieso niet voor hadden. Ja. Nee, nee ze, hebben, ze zullen er vast oh. goed voor betaald hebben. En er okay. zullen vast meerdere partijen geïnteresseerd geweest zijn. Maar ik denk dat de Duitse Bank ook gewoon het doel had. Ze wilden zoveel mogelijk geld eruit halen voor dat onderpand waarvoor ze het ooit hadden gekregen. Dus die zullen vast hun best gedaan hebben om een goede prijs te bemachtigen. Ja, nou, meneer Melgers uh, zit ook nou, we niet... we wachten uh... rustig af, dus, uh, ja, hoe gaat... het museum eruit gaat zien. Gaat u erheen straks? Ik ga vast zeker even kijken, natuurlijk. Hij, hij heeft gezegd dat hij er een nieuw museum voor wil bouwen. Laten we ja. hopen dat hij niet zo gedrocht als de heer Schering-Guyre wil neerzetten, maar dat het een mooie stelvol museum wordt. Oké, okay. hartelijk dank, Willem Baars. Dit was Graag gedaan. Het... Oog voor deze avond. Morgenavond is er weer een oog en dan zit hier Thijs van der Brink. Zometeen in Casa Luna gaat het over de punk 35 jaar geleden. Gute nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.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 Dit is Radio 1.